Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS 3. In Amsterdam is een studentenflat waarschijnlijk in brand gestoken. is de de politie denkt dat de brand misschien iets te maken heeft met LHBTI-haat. lijkt er nu op dat deze brandstichtingen gericht zijn op regenboogvlaggen in de flat. Deze brandstichtingen hebben nog maar net plaatsgevonden. Dus uiteraard moeten wij nog uitgebreid onderzoek doen. Forensische opsporing is dat op dit moment in de flat aan het doen. Eerder werden er bij de flat ook al pride posters en regenboogvlaggen in brand gestoken. Bij de brand vanochtend raakte niemand zwaar gewond, wel moesten een aantal mensen naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Er zitten nog meer dan 700 Nederlanders vast in Afghanistan, heeft de missionair minister K. gezegd. Volgens haar zijn het vooral veel mensen die in Afghanistan op familiebezoek waren. Ook zei ze dat het nog altijd erg lastig is om mensen daar veilig weg te krijgen. 250 kookkopers in Zwolle krijgen vandaag een smsje van de politie. Zo willen ze de gebruikers wakker schudden en van de drugs afhelpen. In het smsje staat een link. Klik je daarop, dan kom je op een website terecht waar je bijvoorbeeld hulp kan zoeken. En met een iets groter budget kun je nog wel een huis kopen. Deze artiest heeft een nieuwe crib. De Weekend heeft een gigantische villa gekocht in L.A. van een Nederlander, mediabaas Reinhard Oelemans, die ook ooit in GTS-T speelde. Die woonde er met zijn gezin. Het is geen lullig optrekje. Het huis heeft een sportveld, een spa met sauna, bioscoop, twee zwembaden. En De Weekend betaalde er omgerekend 60 miljoen euro voor. Heb ik het weer nog? Vanmiddag weer kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen een stralende zomerdag. S'avonds weer buien. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever... 4 kilometer file tussen Wochnum en Afrit Averhoorn. Op de A9, ook Amsterveen Amstelveen, door de werkzaamheden... bij Knop het 4 kilometer file. N9, Alkmaar, Den Haag, 2 kilometer file bij Bergen. En op de N9, Den Helder, Alkmaar, 4 kilometer tussen Schorl en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie.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 crash test dummies met mmmm. Met mmmm. Heet -hmm. mm -hmm. <laughs> het nummer mmmm? -hmm. Vier okay. keer mmmm. <laughs> oh, het is een klein muntje. Mm <laughs> nee, nee, vier keer drie, drie twaalf keer mmmm. Dus. Oh, vier keer vier. Oké. Okay. Mm. Uh, heb jij je je hebt ook ja. bij ZFM gezeten? Ja, zeker. heb uh, best wel een tijdje ook. Uh, ik had, denk vier, vijf jaar geleden dat ik uh, tot, tot vier, vijf jaar geleden dat ik uh, op de vrijdag tussen vijf en zeven en ooit was eens een keer 6, dus 5, maar dat was al heel lang. 5,9? Uh, ja, ja, het was echt. En tussendoor, zeg maar, 5,7 begon ik mee. Toen werd dat 5,9, toen werd het weer 5,7. Maar dat was, uh, nee, dat was heerlijk. Uh, Hoe heette het programma? Het weekend in. Het weekend in? Ja. En wat is jouw, uh, dit is ook weer? maar. Morgen is het weekend. Morgen is het weekend, oké. Okay. <laughs> bijna hetzelfde. Ja. Nee, ja. het was echt een mooie tijd. Ik weet nog dat ja, ik heb echt Jan en alle mannen in Nederland geïnterviewd. Mijn indrukwekkendste interview was met een NOS verslaggever. Was in de tijd dat uh, je de Arabische lente had. Oh, ja. Uh, ja, ja. Voor jou, hoor, dat is belangrijk. Voor mij was, uh, ja, hebben. voor mij was toen uh, met Gaddafi in uh, wat is dat een Libanon, geloof ik. Ja, Tunesië, nee, Tunesië ja. Libanon. Nee, uh, Gaddafi, Gaddafi, wel, ja. Ja, nee Libanon. Ja, dat wordt Gaddafi. Gaddafi, Libanon. Ja, was Libanon. En uh, ik had die NOS-verslaggever uh, aan de lijn. Volgens mij was het in deze studio zelfs. Uh, en ik hoorde op de achtergrond, hoorde ik letterlijk gewoon de geweerschoten. Dus ja. dat was echt heel indrukwekkend. En ik had daarna volgens mij een gesprek met Jeroen van Koningsbrugge, meteen een half uur later. Maar ja. ik weet nog dat ik toen met dat gesprek in mijn achterhoofd nog echt die hele show heb moeten doen. Dat was echt aan het begin. Dat, was wel echt, dat vond ik echt heel heftig. Ja, ja. ja. Omdat je dat zelf als ja, jongetje in het Westen, hoor je dat niet zo snel. Nee. Um, dus dat, dat maakt wel indruk. Ja, en gewoon het feit dat je plezier maakt met, met, met de radio. Ik vond het een van de leukste dingen die ik uh, ja? heb mogen doen. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Het is uh, ook heel wat anders dan dat ik vroeger altijd gedaan heb. In de, in de zorg. en uh, het is uit je comfortzone. Ja. en uh, het is wel ja. heel apart om ja, te doen. Ja, ja, met de radio. Ja, ja. Ik, ik vond het uh, begin altijd heel erg. Toen ik echt begon, was ik super zenuwachtig. Ik weet nog dat het eerste nummer wat ik draaide was voor the first time van de script. Ja. Een beetje als knipoog naar, het eerste keer voor mij. En, uh, en ik heb het ook al heel vaak, was eigenlijk altijd gemaakt met, uh, met hele goede vrienden van me. Wat oh ja. ook een soort van chemie al met zich meebracht, natuurlijk. Dus dat was. Ja, uh, ja je eentje stond dat lastig, vind ik. Ja, ja. Dat heb ik ook wel eens gedaan af en toe. Gewoon een deel van de show in, in je eentje. Ja, dan, dan praat je een beetje over het nieuws en zeg je een beetje wat er is gebeurd en kondig je weer de volgende plaat aan. Dus dan, ja, dat is niet. Ik, ik ben echt van de chemie. Ik vind dat veel leuker. Ja. ja. Een beetje praten met mensen en dan uh, grapjes maken en dan weer een leuk nummer en dan weer een leuk verhaal. En dan kun je iemand interviewen, dat is. Uh, ja. En hoe kwam je aan de mensen die, uh, die je ging interviewen? Goeie vraag. Ja, ik ging dus uh, heel... Het ja, kon toen nog. Toen was Twitter nog iets waar je iets mee kon, zeg maar. <laughs> uh, ik, ik ging gewoon mensen een, een, een tweet sturen. met uh, ja, Ik uh, heb dus mijn eigen radioprogramma. Ik ben een jonge jongen. Zou je me willen helpen door dat ik jou één keer mag interviewen? En wonder boven wonder... Uh, werkte die tactieken, kreeg ik het ene na het andere telefoonnummer van, uh, van uh, bekende Nederlanders. Van FIPS, BNS. Ja. <laughs> en uh, het leuke was ook op een gegeven moment, uh, was de zus van Alan Clark, deed ook dingen voor ZFM. Oh, ja. uh, en die was ook geïnteresseerd in dat programma wat wij maakten. En die ging daardoor ook weer mensen voor regelen. En die had natuurlijk een nog groter netwerk. Dus toen, toen hadden we, en zeg maar, mijn tactiek van uh, mensen gewoon even vragen op Twitter. En we hadden iemand die echt interviews voor ons aan het regelen was. Uh, dus dat was, ja, dat was prachtig. Want op een gegeven moment heb je, je, je, je, je, je, je, je Ali Bey aan de telefoon. Nou, oh, van uh, <laughs> Ik heb Rita Verdon geïnterviewd. Uh, net toen ze een beetje rare uitspraak aan het doen was ook weer over, over de bepaalde zaken. Oh, dus ik heb echt. Uh, Arie Slop, de minister. Piet Paulusma was uh, vaste gast. Uh, de die jongens van uh, de ESPN en uh, Ziggo van het voetbal. Die kon ik ook gewoon bellen elke week en die deden hun verhaal. Dus dat was echt. Het dat was, dat was wel leuk om te maken ook. En zingt ja. die ook, die zus van Alan Clark? Nee, die zong niet, volgens mij. Oh. Nee, Tans, nee. zover ik weet, uh, misschien uh, zeg ik nu wel eens verkeerd... maar voor mij zong die niet. Nee, maar dat was echt prachtig. want Dat, dat, dat kun je alleen maar van dromen. Ik was, uh, was, was ik, 16 of 17 dat ik daarmee begon. Dus dat was, uh, ja, dat was een mooie tijd. Ja. Nou, wat dat betreft is, is ZFM ook wel heel laagdrempelig. Hè? Je komt Zeker. er uh, vrij makkelijk tussen. En je krijgt als jonge jongen krijg je een kans... Want ja. ze hebben daar echt wel een, een risico genomen. Ik bedoel, ik kwam hier binnen als gewoon een jongen uit Zandvoort... die het leuk vond om uh, radio, radio te maken. Ja. Ja. En ik kreeg op vrijdag... Uh, een prachtige tijd, kreeg ik een, kreeg ik een show... Uh, in mijn schoenen geschoven. Ja, en microfoon in je mond, in je mond ja. gedrukt. En, ja. uh, begin, maar. begin maar. Kijk maar waar het schip strandt. Uh, uh, op een gegeven moment was er wel een beetje de kritiek op de show... dat het te veel over niet Sandford ging, zeg maar. Ja, ja. Wat ik ook wel begrijp. Oh, dat want, te horen? Van, van wie kreeg je dat te horen? Van de programma-leider of zo? Ja, van de toenmalige programma-leider, volgens mij. Die vond het, toen de, het was ook een beetje kritiek binnen, binnen ZFM zelf, volgens mij. Wat ik ook wel weer begrijp. Want als jij gewoon een show hebt met de ene na de andere uh, ja. hoge pief, uh, ja. die je gewoon even eens regelt. En wij hadden er geen notie van. Ik bedoel, wij maakten gewoon een show en daar hield er wel op. Dus, dat, dat, dus toen hebben we ook wel wat zandhorsnieuwtjes erin. Dat doe je nooit. Toen was het wel weer goed. En uiteindelijk, ja, toch vijf jaar hier gezeten. Dus ja. dat, was, nou ja, dat was een hele mooie tijd. En uh, misschien dat ik ooit nog wel terugkeer hoor. Maar uh, eerst maar de politiek, denk ik. Want uh, ik moet ook tijd hebben voor mezelf. Uh, en het ging uiteindelijk mis, natuurlijk. Uh, we hebben het net over voetbal gehad. Uh, voetbal en, en, en, en uh, radio gingen elkaar in de, in, uh, in de wielen zitten. Ook dat. Toch? Dus ik had maar een paar minuten om. Uit de studio hier naar Harlem gegaan. Dat lukte op zich wel, maar 9 van de 10 keer kwam ik 10 tot 15 en minuten te laat. Vrijdagavond voetballen? Ja. ja, want wij spelen op zondag. Dus dan hebben we op vrijdag nog een training. Uh, oh, oké. Okay. En de, ja, dat, op een gegeven moment moest je dan kiezen. En uh, toen koos ik voor uh, voetbal. Ja. Helaas. Of, of gelukkig, ik maar net hoe je ernaar kijkt. Nog een plaatje rijden? Ja. Lijkt me goed idee. Een uh, plaatje van, van Karim nog een keertje. Jack en David Quetta hero Oké. Okay. Nou gaan wij de ja. muziek uh, laten afwezen? We hebben het over de radio, dan dus mist missen de radio. Uh. <laughs> ja, dat, uh, dat is het natuurlijk ook. <laughs> dat hoort bij de radio. Dat ja. is de charme van live. Ja, ja, ja. En dat vind ik ook de charme van amateurs. <laughs> we ja. zijn natuurlijk wel amateurs. Daarom, dat hoort erbij. Dus, uh, gaan we even verder. Uh, het entree van Zandvoort. Ja, de grote projecten. Alle grote projecten. Wat... Waar we nog wel wat van hebben. Ach, het gaat zo traag. Ja, hè? ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, ik ben nu, wat uh, ik al zei, ik ben 28 en uh, voor mij is in 28 jaar tijd nog vrij weinig veranderd. Behalve dan dat we heel veel plannen hebben gemaakt en er heel erg veel over hebben gepraat. Ja. Uh, maar ja, er gebeurt maar niets. En nee. het is toch een beetje ons eigen schuld denk ik ook soms hoor. Ja. Zijn... Uh, wat zijn de ideeën van, van GroenLinks over het, het opvleuren van... Uh... Uh, er moet daar gewoon iets gebeuren. Het, het, zeker ook als je kijkt naar hoeveel woningen we nodig hebben in Zandwoord. De woningnood ja. die er is. En ja, dan moet er gewoon iets gebeuren. En dat, dat gebeurt tot nu toe gewoon nog niet. Omdat we steeds maar vallen over. of een parkeerplek hier, of een parkeerplek daar. Of dat boompje staat weer niet verkeerd. Of er een bankje moet anders staan. En daar gaat het niet over. Het moet gaan over de grote, grote lijnen. En, en hoe dat er dan uitziet. dat, dat, dat maakt mij ook veel minder uit. Het mag oude wet zijn. Het mag een combinatie zijn. Het moet wel bij de andere kant op En dan moet je gewoon iets veranderen en iets gaan verdienen. Dat, dat, dat is gewoon de enige verandering waarde die wij moet er gewoon op Tijd. hartstikke lekker wonen. Maar het is een afwezelijke. van een plek eigenlijk. Ja, maar dat is de tijd waar we dat hebben gebouwd, natuurlijk, met z'n allen. Ja, dat, dat, met allen dat moest daar snel komen te staan. het ja, is wel. Je kan het wel opnemen. Want Het een hele mooie projectie met. De planten. Uh, Tegen muren aan. En Zeker. Geef reconstructies zou je kunnen doen. Ja. Ook, ook, een, uh, uh, weet je, een beetje uh, Arubaans. Uh, ja. Van die kleuren en dergelijke. Nee, dat is waar. Nee, je, kan, je kan er heel veel mee doen. Alleen is de vraag, ja, gaat dat ooit gebeuren? Ik ja. denk dat het heel erg te maken heeft met onszelf en met, met Zandvoort. Ja. en Wat is er voor nodig om dat... Durf vooral. We moeten een keertje met elkaar durven om zoiets te doen. Ja. En, en niet de hele tijd, wat ik net zei, bang zijn... dat er op bepaalde momenten iets mis kan gaan in het proces... of dat iemand boos kan worden of dat iets niet goed is. Ik denk dat je als je dat doet, dat je dan al een stap verder bent. Ja, want wat, wat heeft GroenLinks bepaalde ideeën... over wat je met die entrees zou moeten... We hebben natuurlijk die hele hoge flat gehad. Nou, die is alweer afgezien. Ja. Nou gaat bouwer weer uitbreiden. Die PvdA-man, die, die, die heette lei mm -hmm. trouwens. En die had zoiets van, je moet een paar hele dunne, lange, ronde uh, gebouwen maken. Ja. En daartussen een loopbrug maken. Dus aan de noordkant van Bouwers eentje en aan de andere kant. En dan heel hoog met ja. zo'n uh, uh, soort van loopbrug ertussen. Ja, dat, dat, ik vind het altijd een beetje... Het zijn wel hele grote projecten, megaloman ja. om het zo maar te zeggen. Niet negatief hoor, maar... Misschien moet je het even klein houden bij Zandvoort. Vooral. Ik denk dat ja. dat wel belangrijk is. Dus maar heb je ken je het plan van Bouwers? Van vroeger. Of van nu? Ja, die heb ik gezien. Alleen Zo. daar hebben we ook over van gezegd: van, ja, het past niet helemaal bij Zandvoort nog. Nee. Kom maar nou even met iets wat echt bij Zandvoort past. En uh, met een goed plan, wat echt goed is uitgewerkt. Dat ja. dat het belangrijkste. Is. Een vraag van, van Pim, wat normaal gesproken het programma meedoet. Die had uh, zoiets van: wat gebeurt er met de coronagelden? Die, ja, die worden ook voor een deel uitgegeven natuurlijk aan projecten in Zandvoort. Maar we uh, moeten ook nog voor een deel worden uitgegeven. Dus dat, is, dat hangt nog een beetje af van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. Oké. Okay. De, de, de, de, de, dat gaat naar de ondernemers en dergelijke. Onder andere, maar ook naar Zandvoort zelf. Naar bijvoorbeeld sportprojecten onder andere. Dus dat, dat moet nog worden ingevuld. Oké. Okay. En uh, parkeergeld? Want daar had Henny nog een uh, bepaalde idee over. Ja, dat had ik dus met, uh, ook met die, uh, die cursus toe, uh, besproken. Dat was uh, uh, met GPZ of zo, hè? Ja. Uh, die Astrid was dat. Astrid van het Veld? Ja, die had een, een rijschool, zei ze geloof ik. Klopt. En uh, uh, ik zeg: ja, waarom verdubbel je niet gewoon de parkeergelden? Dan is er veel minder parkeerprobleem. Want bij ons, de Vedemoprobleem. er elke. als het mooi weer is, de hele dag. reizen, heen en weer. auto naar auto naar auto naar auto. Allemaal luchtverontreiniging. Stimuleer gewoon dat ze met het openbaar vervoer komen. of met de fiets. en maak het parkeren. Net zoals in Amsterdam twee keer duur en je ziet, en dat, en dan hoor je kritiek van die, van die Astrid bijvoorbeeld. Ja, maar dan zijn de ondernemers het er niet mee eens. Ik denken van ja, wacht eens eventjes. In Amsterdam is ook niemand het er mee eens, maar nou ja. uh, het blijft vol lopen. Dus het maakt helemaal niet uit. Zelfs dan wordt het, wordt het nog toch steeds geparkeerd. Ja. En dat is een winsituatie voor de gemeente, want de verdienen zijn een heleboel Maar ja, dat, dan, dat, je moet ook natuurlijk zorgen dat er wel mensen komen hè, die er gaan parkeren. In de zomer komen altijd mensen hier. Dat is ook wel waar. Ja, dus, dus een dus we gaan er wel naar kijken binnenkort naar het parkeerbeleid. En dan ja, dacht ik pas voor. Ja, daar waren ze mee bezig. Ja, want je kan als Zandvoort, Dan kan je je auto niet meer kwijt zomers. Nee. Als wij wegrijden, ik ja. heb pas geleden, dan breng ik mijn zoon naar Zandam. En dan kom ik terug. Ja, dan kan ik zelf eerst 10 minuten ja. rondjes rijden voordat ik mijn auto kwijt kan. Nee, dat is ook zo. Dat is lastig. Dat ja. is zeker lastig. Dus, en dat is eigenlijk een probleem wat blijft bestaan. Ja, zeker. Ja. Wat parkeergarages de grond in. Mag niet. Mag niet. Vanwege de zeewering. ja natuurlijk. Maar in wel natuurlijk. Dat, ja, maar dat ligt er al. Dus dat ligt er al. Kun je niet, ja, ja dat kun je nog een beetje aanpassen. En houdt het op. Maar bij Zuid zou je niet onder de grond kunnen? Nee. Nee. Okay. nee dat mag niet. Van IJmond ja. niet? Nee. Watermissie. Ja. Maar hij kan wel de lucht in. Dat wel, maar ja, dan verpest je weer het uitzicht natuurlijk. Ja, maar dat is ja. geen recht. Dat is waar. Goeie, goeie. <tied> ja. Behalve als je Zuid woont, heb je misschien ja. wat meer recht. Nee, dat is waar. <tied> ik ja. denk dat ik wel weer een plaatje kan draaien. Van mij doet hij het wel weer. Nou. Dan doen we Crucified van Army of Lovers 2013. Geef ja. het ja. ja. ja. ja. ja. ja. Even tussendoor en jongen Marokkonen, onze plantime in de westen. Ga nou we eens kijken of mij het ook weer doet. natuurlijk een hele rits Bennes Het is Irish Rover, de dubbelers. Uh, Karim is weggeroepen, die had wat belangrijks te doen. Dat was heel jammer, want er belde nog uh, iemand met een vraag voor hem. En die hebben we niet kunnen stellen. Dus uh, het wel van de NOS net binnenkwam, was een nieuw bericht... Dat er, uh, van uh, minister Kaag, dat er nog 700 Nederlanders in Afghanistan zitten die nog oh, weggehaald moeten worden. 700. Krijgen. En het grootste probleem is hoe je ze van de veilige locaties... naar het vliegtuig krijgt. Of naar het vliegveld blijft, uh, gaat krijgen. De Amerikanen blijven wel wat langer om, de, om de, de, de, de vliegtuigen... of althans de luchthaven veilig te houden. Ja, ik denk dat dat wel een probleempje gaat worden. Ja, ja, ja. Dat is ook wel een uh, gedoe. Ja. Had jij verder nog iets? Uh... Uh, nee. Ik nee? ga kijken of je het dan weer doet. Uh, here we are in the blizzards. Ja, maar ik hoor weer niet. En nu horen ze ons niet, dus... Uh, en ja, maar okay. je moet wel even de microfoon dan aandoen. Ja, ken ik ken niet alles tegelijk. Uh, wat, uh, moet je nou weer aan of niet aan? En je hoeft... Uh, mag nu mag je weer aan. Ja. Oké. Okay. Now in Vienna There's ten pretty women There's a shoulder Where komt comes to cry There's a lobby window there's this tree where the doves love to die there's a peace. The timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. Het is uh, Leonard Cohen, Take This Last Walls, live in Londen. Ga nou eens kijken of hij het ook weer doet, want hij speelt gelijk wel achterstevoren. Ja. Doet hij het gewoon weer? Dan spelen we nu Crystal Waters, Gypsy Woman, she's homeless. En, uh, we gaan ons uh, voorbereiden op de komende weken naar de uh, Formule 1 toe. Yes. Ja. Ronkende uh, motoren. <laughs> nou ja, geen mo ja, ja, motoren zijn het. Maar jij, jij, jij, jij, jij hebt uitgezocht dat er, er luchtverontreiniging van de Formule 1 meer was... dan Schiphol en Tata Steel. Ik geloof nee, nee, er nee, niks van. Nee, nee, nee. Het is niet oh. meer dan... Nee, zeker niet meer als Tata Steel. Tata paar autootjes er die grootste. er rondjes rijden... Datenspiel is de grootste. Daar wou ik het met Karim ook nog eventjes over hebben. Maar uh, het is er niet van gekomen. Nee, nee. Ik wil nog steeds heel graag weten wat er van Tata Steel hier in Zandvoort terecht komt. Ja. grondreiniging nou, ja, en fijnstof en CO2 en wat al niet meer. Ja, ik heb het er wel met Karim over gehad. Die zegt van Eimond moet dat gaan onderzoeken. Want niet de GGD en niet de RIVM of zo Dat moet je Eimond laten doen. Dat ja. heeft hij me verteld. Okay. En dat zou hij als motie gaan uh, voordragen. Op 12 september september. Okay. Ja, dan zouden ze weer open opengaan, de raad. ja. raadsvergadering. Nou, ja. Laten we het hopen, dat uh, is toch wel heel erg belangrijk. En nee, de, de Formule 1, het, nee, ik heb het vergeleken met een uh, cruiseschip. Een cruiseschip scheidt sch ongeveer net zoveel uit. Maar Eén één schip? Ja. Ja, want er zijn er wel een stuk of tien uh, in en uit <laughs> Ja, maar goed, dus. we hebben al meerdere uh, raceweekenden. Al minder als boten die uitvaren. Het is dus niet alleen de Grand Prix die hier gereden wordt. Er nee, worden maar. ook wel andere wedstrijden gereden. Dus ja. Grote wedstrijden. Misschien twintig of zo per jaar. Zoveel, zoveel rijden is er niet hoor. En dan heb je natuurlijk wel... Uh, lessen. Le nou, lessen, en, hè. Dat ze die en, baan huren voor uh, ja. met zo'n autootje rondrijden. Zoals ik ook wel eens heb gedaan. Weet je, ja. Drie rondjes met een uh, Manaasje En daarna... Uh, uh, jij aan het stuur. Eerst die man naast je die aan het stuur is. Dan ga jij daarnaast En daarna mag je zelf... Ik ja. uh, ken nog wel de, de, de harde uitspraak van die man die naast me. Die begon te zweten. Want ja, ik ben ook racer geweest. <lacht> maar uh, motoren. Hij zegt als je gaat, dan gaat hij. <lacht> nou. Ja. Hij ging helemaal niet. Gewoon lekkere rondjes gereden. Nou, mooi. En uh, ik niet. Ik ben geen racer. Ja, op de snelweg. Oh, je bent al... met je eigen auto, met je kaartje ging je altijd racen tegen de Ferraris. Ja, maar dat deed ik met mijn lelijke eend ook. Weet je dat ik met mijn lelijke eend sneller weg was dan een Ferrari? Alleen dat was de eerste 50 meter. Daarna <laughs> legde ik het aan alle kanten af. <laughs> maar. Ik weet wie het stuur die, was. Ik kon wel maar... heel snel optrekken. <laughs> en ik vond dat het wel leuk om te doen ook. Ik ben keer op, vind, vind, vind rijden op de weg vind ik gewoon leuk, maar dan ze in de rondjes rijden. Ah, dat is ja. echt leuk om te doen. Nee. Wieltje tillen, nee. hard door het bochtje heen. Nee. Nee. Snel schakelen. Remmen. Oh, die, die, die, die remmen van die auto's die zijn tegen zo sterk. Je mag eigenlijk remmen op het rechte eind, niet in de bocht. Dus je moet echt keihard aanremmen en dan de bocht in en dan weer gas geven natuurlijk. Met motoren rem je ook wel eens in de bocht. Voorzichtig natuurlijk. Maar... Auto's is dat... Uh... No. Not done. Not done, blijkbaar. Hm? Muziekje ja. maar weer. Ja, we gaan naar het einde toe. Volgende week is Pim er weer. En, uh, ik wens u een prettig weekend. En tot volgende week. Ja. Volgende week ja, gaan we natuurlijk echt richting de, de Grand Prix toe. En, uh, 3 september loop ik door het dorp heen om mensen te interviewen en te kijken wat er allemaal gebeurt. 3 september zit ik op uh, het museum. Zit jij in het museum? In het pop-up museum. Smiddags. middags. Ah. Oké, okay, nu komt uh, Crucified Army of Lovers 2013. Oké. Okay.